Van 10 uur. Dit is Renate Evers. Met de vier mannen die een aanslag in de Thalys wisten te vereidelen, hebben de hoogste Franse onderscheiding gekregen. President Hollande gaf de vier de Legion d'Honneur. Hij roemde hun heldendaad en zei dat ze waarschijnlijk een bloedbad hebben voorkomen. De onderscheidingen gingen naar drie Amerikanen en een Brit. Ze overmeesterden vrijdag in de trein van Amsterdam naar Parijs een man met een Kalashnikov. Veel beveiligingscamera's in Bangkok werkten niet toen er vorige week een aanslag werd gepleegd. Daardoor is het voor de politie moeilijk vast te stellen welke vluchtroute de verdachte heeft genomen. De chef van de politie zegt dat agenten proberen de puzzel compleet te maken, maar dat daarvoor wel veel voorstellingsvermogen nodig is. De beelden van de verdachten die er wel zijn, zijn slecht van kwaliteit. En daarom heeft de politie een tekening van de man gemaakt in de hoop dat mensen hem herkennen. Bij de aanslag in het centrum van Bangkok kwamen 22 mensen om het leven. De Chinese beurzen zijn de week opnieuw met grote verliezen begonnen. De beurs van Shanghai sloot 8,5% lager en sleepte de andere beurzen in Azië mee omlaag. Beleggers maken zich zorgen over de vertraging in de groei van de Chinese economie. Vorige week leidden de koersdalingen in China ook tot rode cijfers op de beurzen in Europa en de VS. In de regio Rotterdam zijn vandaag weer werkonderbrekingen van ambulancepersoneel. Tussen tien en twee huurlijke medewerkers alleen uit voor spoedgevallen. Andere ritten, zoals ziekenvervoer, worden niet gedaan. Ook in andere regio's wordt de komende dagen actie gevoerd. De bonden eisen onder meer een hoge loon en een beter oudere beleid. Het weer, eerst nog grotendeels droog. In de loop van de dag trekken een paar buien over... met kans op onweer. Het wordt 20 tot 22 graden. Vanavond en vannacht vooral buien in het westen. Morgen afwisselend wolken en zon met kans op buien. Het wordt dan 20 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de AWB. Er staan op dit moment geen files. U heeft een bril nodig.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 4 welkom terug bij Zandvoort op zaterdag. Het deed de laatste uur alweer van dit programma. En je hoorde de single van Eckarts. En bing, bing, bing. Wat gaan we nu uur drie allemaal doen? Kwart over vier is het weer tijd voor Pit Report. De, de kwalificatie zoals gemeld.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 Don't it, come on It feels like to see up Come on, can I leave yeah. with you? Good morning. Uh -huh. <laughs>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 Your body flows right through your blood. We can tell each other secrets and remember our love. Da dada dum dada dum. dum dum. dum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 Een op de CFMF, wat leuk zeg. Maar het is uh, 16 over uh, 4, we gaan hem doen. Ja. Formule 1 nieuws bij CFM. Allereerst Van der Garde. Van der Garde momenteel ook uh, aanwezig op Spa Franco Jean. Alleen zijn vorige werkgever, uh, dat was waar hij uh, nog onder contract stond... en met een uh, grote rechtszaak is weggegaan... die heeft zijn, uh, zijn speciale pas, dat, zodat hij ook in de Pitstraat mocht komen... laten blokkeren. Uh -oh. Dus hij is dan wel in Spa-Francorchal, maar hij mag de Pitstraat niet in. Dus dat wordt weer een rechtszaakje, denk ik. Maar ander nieuws van Van der Garde. Guido van der Garde heeft een aanbieding van het Formule 1-team van Manor voor een stoeltje naast zich neergelegd. De voormalige Formule 1-coureur van Keterum kon tegen betaling een stoeltje van de Spanjaard Roberto Meri overnemen. Van de Garde zegt er echter weinig voor te voelen. Hij richt zijn pijlen op, voor volgend jaar liever op de DTM, de Deutsche Tour Wagenmasters.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 ja, daar spreekt hij over op een ander, krijg ik dat weer. Internet zitten we ook op, ja, maar ook op tv. www.cfmsandvoort.nl Daar volg je de laatste berichten die je ook terugvindt op de CFM-app. Laatste nieuws uit Sanford en de regio. de radio nu met Fox Stevenson. Je de sweets, uh, soda pop. Ja, Albert-Jan, ik had het net over CFM uh, TV. Elke vrijdagmorgen twee uur lang uh, live televisie uh, vanuit Zodvoorts. Ja, ja samengesteld uh, door uh, onze collega Roel van het Hof uh, en samen met uh, de, onze collega Rob Bossink. Twee uur lang van 10 tot 12. CFM TV op kanaal 40. En dan allerlei uh, ja, actuele ontwikkelingen. Zo hadden we afgelopen vrijdag hadden we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 Dan je lekker meedoen hè, met deze. De CEO van uh, Mark rolsen oriën en de Uptown Funk. Twee minuten, overal vijf geworden. Zie je Zalvoort, radio vooruit Salvoort. Goedemiddag. En het is tijd voor het Dier van de Week. Een nieuw, nieuw dier, hè? Ja, uh, het Dier van de Week luistert naar de naam Amati. Amati is een lieve, maar wat terughoudende kater die...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 Te blijven. Misschien zijn ze al onderweg. Dus haast je, want we moeten beginnen. Er is geen tijd om nog te schrijven. In het donker zien zie je het niet. Als je zwijgt, dan horen ze je niet. Dus hou je adem nu maar in. En stik niet. Als je zwijgt dan horen ze je niet Dus hou je adem nu maar in En stik niet Wat is er over dat ons spikt Want wat er is verwaait de wint Het heeft geen zin meer om te kijken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 Hou je adem nu maar in en stik niet. Ja, het kan ook. Je hoort de katans en in, in het donker, ja, we gaan weer over naar Studio 2. Daar zit uh, collega Vos met golfnieuws. Ja, het KLM Open dit jaar, wat binnenkort verspeeld gaat worden op de Kennemer Golf, de Golf and Country Club, zal dit jaar zonder titelverdediger aanvangen. Huh? Maar de ondertiteling is maar wel met CFM.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 De zon schijnt. Dus pak je radio. Lem naar het En zet hem op 106.9. Zie je 24 uur per dag. Het is zomer. Het zonnetje schijnt, hier is Alvoort, Tijd voor, dus voor shine. Die grijs van je gezicht. Heerlijk. Heerlijke zonnige muziek op de zaterdagmiddag bij ZFM. Je hoorde de single van Felix en Shine. Tijd voor het gedicht van de dag.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 wel voor altijd door kan blijven gaan. Door die gevoelens blijf ik naast je staan. Van, uh, nou draai ik een hele mooie plaats na het gedicht van de dag bij CFM. Dus heel van wil ik Albert hier samen zijn. Komt uh, collega Fred binnen. Hij zegt, ik moet dan altijd denken aan, aan, aan, het nog. Basie en Adria. Bas Adria. Krijg, nou Krijg nou wat. Sterkste, Fred. Ja, Fred. Heel veel plezier zometeen met jouw programma. Basie en Adria. Wat naar binnenkomen. Tjonge, jonge, jonge, jonge, jonge.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 ...kunnen we vanavond gaan uh, grooven? <laughs> nou, bij jou thuis, denk ik. <laughs> bij mij thuis. <laughs> Jij die playlist. Of bij Fred, bij Fred <laughs> gaan we grooven. Ja. In ieder geval gaan we zo meteen uh, tweeën lang grooven... ...met uh, Entertainment for You. Jorgen Earth, en Fire als één laatste plaats... ...wat betreft uh, dit programma voort op zaterdag. Ja, uh. het zit er alweer op. En morgen zijn we er...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 Talassa. Ook Fred? Nee, Fred is op vakantie. Oh, man. je bent op vakantie? Ja, ja, ja. dat is ook zo. Ja, Fred is ook lekker op vakantie. Ja. Dus tot de beide dagen tot vijf uur. De, de, de gereguleerde programmering. De CFM Jazz op de zondag. voor op zaterdag. voor op zondag. Uh, CFM Lunch tussen 12 en 2. Allemaal live. Vanaf locatie. En wel bij Talassa. Dus tot zaterdag. zitten we lekker op strand. Tot da dan. Da -da. Doei doei. Hoi. Things in live really my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 If life seems jolly rotten, there's something you've forgotten. And that's to laugh and smile and dance.